5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo in het NOS Radio 1-journaal de Algemene Onderwijsbond over het gesloten onderwijsakkoord. Daarover nu ook het NOS-journaal Marjan Koekoek.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 Vanmorgen stond in Duitsland voor het eerst de 92-jarige Siert Bruins voor de rechter. Hij zou in de oorlog een verzetslid hebben vermoord in Appingedam. Oud-PVV-kamerlid Hero Brinkman werkt weer voor de Amsterdamse politie. Dat meldt het korps via de website politie.nl. Hij was al politieman voordat hij de politiek inging voor de PVV. Hij stapte uiteindelijk uit de fractie. Brinkman kwam in 2009 in opspraak omdat hij dronken in het Haagse perscentrum Nieuwsport ruzie kreeg met een barman. Vorig jaar werd hij veroordeeld voor bedreiging met zware mishandeling, omdat hij een aannemer met een bijl te lijf wilde gaan. Omdat Brinkman tegen die straf beroep heeft ingesteld is het vonnis nog niet onher onherroepelijk geworden, zegt het OM. Werken met een strafblad is bij de politie in principe onmogelijk, ook in ondersteunende functies. Brinkman en de politie willen geen toelichting geven op het nieuwe arbeidscontract.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 En Kees Kwaks heeft de verkeersinformatie. 35 kilometer file, vooral lange file op de A12, Utrecht, Den Haag, na een ongeluk. Er staat 12 kilometer tussen Knoop met Oude Rijn, de Nieuwe Brug. De linker rijstrook is dicht. Verkeer onderweg naar Den Haag bij Utrecht kan vanaf Knoop met Oude Rijn beter omrijden. Via Amsterdam de A2, de A9 en de A4. Op de A15 Europort Rotterdam tussen Knoop met Belilux en Pernis, 4 kilometer. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht, 4 kilometer.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 Inzicht grip, resultaat. Jobbird.com, de grootste vacaturebank van Nederland. Voorsprong boeken? Kijk voor Accountview bedrijfsoftware op vismasoftware.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Lucella Carasso. Zeven minuten over vijf is het. De NAVO-baas Rasmussen roept de internationale gemeenschap op Syrië te straffen voor het gebruik van chemische wapens. React firmly in order to avoid chemical attacks uh, in the future. Juist nu verschillende landen twijfelen over een aanval op Syrië, vindt Rasmussen het dus onverantwoord als de aanval met chemische wapens in Syrië onbeantwoord blijft. Onze correspondent in Brussel, Chris Ostendorf. Goedemiddag, Chris. Goedemiddag. Rasmussen staat dus uh, in feite helemaal achter Obama, als je hem zo hoort. Ja, wat, wat heel duidelijk was, is dat Rasmussen zegt... dat in de huidige padstelling, waarin het lijkt alsof niemand weet... of er nog wel iets gaat gebeuren, de NAVO-baas nadrukkelijk zegt... dat er in ieder geval iets moet gaan gebeuren, namelijk een reactie. De argumentatie van Rasmussen is... er moet een antwoord komen van de internationale gemeenschap... op de aanval met chemische wapens in Syrië. Want anders zou niet alleen Assad, maar ook andere dictators... de conclusie kunnen trekken... blijkbaar kun je ongestraft chemische wapens inzetten... zonder dat er echt een reactie...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 Ja, deze ongelofelijke acties die honderden mensen het leven uh, hebben gekost... kun je niet negeren, zegt Rasmussen. En nu zijn er landen die willen wachten op het onderzoek van de VN-inspecteurs... wat nog wel een paar weken op zich kan laten wachten. Um, in Amerika wil de president, uh, president Obama het congres graag nog erover laten uh, praten en stemmen. Maar hij heeft dat geduld dus kennelijk niet. Daar, daar hoef je niet op te wachten volgens hem. Hij vindt het in ieder geval nodig om die oproep te doen om uh, actie te ondernemen. En Rasmussen zegt ook zelf dat hij informatie heeft kunnen inzien, bewijzen heeft gezien, waardoor hij persoonlijk ervan overtuigd is dat er chemische wapens zijn ingezet en dat het bewind van Assad wel degelijk daarvoor verantwoordelijk is. En Rasmussen voegt daar ook aan toe, het gebruik van chemische wapens is nog maar een kleine stap verwijderd van het echt inzetten van massa-vernietigingswapens. Dat moet je niet onderschatten, vindt de NAVO-baas. En daarom vindt hij dat ingrijpen echt noodzakelijk is. Ja, met met een rol van de NAVO ook? Nee, dat is weer de andere kant van het verhaal. Uh, Rasmussen verwacht nadrukkelijk dat de actie echt een beperkte operatie zal zijn... gericht op beperkte doelen van korte duur. Een kleine operatie dus waarbij het gebruik van uh, NAVO-commandostructuren... niet aan de orde zal zijn. Bovendien moet je wel bedenken, de NAVO is intern verdeeld over de volgen strategie. Frankrijk staat klaar om in te grijpen. Het Britse lagerhuis heeft juist Cameron teruggefloten. En landen als Nederland willen eerst wachten op de VN. Dus er is verdeeldheid binnen de NAVO... Dus doet de NAVO alleen wat ze tot nu toe al deden. Dat is namelijk de grens met Turkije verdedigen. Daar staan tenslotte Patriot-raketten, ook van Nederland. En het bieden van een platform voor discussie. Uh, oftewel binnen de NAVO, binnen het hoofdkantoor hier in Brussel van de NAVO... wordt wel degelijk dagelijks overlegd over de strategie... en wat er zou moeten of kunnen gebeuren. En wij weten nu in ieder geval wat er Rasmussen wil. Chris Ossendorf hoort nu vanuit Brussel. De Amerikaanse president Obama... Overlegt ondertussen druk met congresleden om ze te overtuigen een vergeldingsactie in Syrië uit te voeren. En voor de Syriërs is het ondertussen afwachten, in Syrië zelf, maar ook in de landen daaromheen. Bram Vermeulen, onze correspondent, praat met Syriërs vlakbij de Turkse grens.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 Op geen enkele manier mogelijkheden om zich voor te bereiden of te schuilen. Je, je, je rent of weg of je wacht gewoon om te gaan sterven. Ze ja, leven daar is heel uh, moeilijk. Er is geen wereld, maar er is no food. Er wordt niet gevochten, maar er is geen voedsel. Ja. ja. Uh, tomatoes, bread. Uh... tomatenbrood. Is... Alle levensbehoeften. Yes. Ja. En blijft u uh, in Syrië of blijft toch we hier liever hier in Turkije? No, I am leaving in Syria but I am traveling now to Romania. To Romania yes. going. And uh, have you heard about America's plans no, no, to go no, and bomb no, no, no, no, uh, Syria? No, no, no, no, no, no. No? No. Or no. you're not interested or Hallo, ja, -ha. يعني de situatie in Syrië hebben. Aleppo, daar is niemand meer, yani niemand is geïnteresseerd, geïnteresseerd in de levensomstandigheden meer dan in dat, want daar leven mensen. In Syrië denkt niemand na over wat Amerika precies gaat doen, want we zijn vooral bezig voedsel te vinden, maar uh, bent u teleurgesteld dat Obama de acties heeft uh, uitgesteld? Amerika het Swift World Attack Syria veel mensen would do, misschien misschien. Het we iedereen can be anyone. Can be I am not with ik zei, ik ben niet met een andere we We leven in Syrië. Als Amerika aanvalt Syrië, dan zal we die. Zoals yeah. like yeah. happened in Irak happen? Deze man is helemaal niet blij met de aanstaande Amerikaanse acties. Want zegt hij ja, hij gaat Syrië aanvallen, dus dat kan ik zijn. Dat kan iemand een soldaat zijn, dat kan iedereen zijn. Het is uh, willekeurig. En dus heeft hij liever dat die acties helemaal niet plaatsvinden. het leven is nu moeilijk in yeah, Syrië. In yeah. yeah. We zijn gevonden om te food. om te leven. Is is is is Niemand verschuilt zich. We zijn alleen maar bezig met voedsel, overleven. Dat is alles. Dat is echt alles. We horen een verslag van correspondent Bram Vermeulen. Twee keer is het onderwijs in het nieuws vandaag. Het akkoord met de onderwijswereld natuurlijk. En ook de oproep van staatssecretaris Dekker om toptalenten op school meer aandacht te geven. Waarom zou bijvoorbeeld iemand in het VMBO die heel erg goed is in beta-vakken... niet wiskunde en natuurkunde op de HAVO kunnen doen? Dat gebeurt nu eigenlijk niet of nauwelijks. Je zou kunnen kijken, kunnen leerlingen die heel erg goed zijn... Uh, soms niet bij elkaar gaan zitten en het dan wat sneller doorlopen? Bij wijze van spreken het VWO in vijf in plaats van zes jaar. Nee. En ik vind dat presteren ook meer mag lonen. Dat zei Dekker vanochtend in het Radio 1-journaal. Ze mogen beloond worden voor mooie cijfers. Ben Hogeboom is vicevoorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Uh, portefeuille houden voortgezet onderwijs bovendien. Goedemiddag. Goedemiddag. Steunt u dit streven van de staatssecretaris? Wij steunen elk streven dat ertoe leidt dat uh, elke leerling de aandacht krijgt die hij of zij verdient. Het deed mij een beetje denken aan de Montessori-gedachte... Uh, ja, het is, het is uh, proberen speciale talenten van leerlingen aan te boren. Uh, het, uh, de eenzijdige aandacht op toptalent, zoals uh, uit de brief van uh, Kim uh, uh, Dekker blijkt, uh, dat is, gaat ons iets te ver. Wij denken dat voor een goede top je ook een zeer brede basis nodig hebt. In de brief uh, die hij uh, gegeven heeft aan uh, de Tweede Kamer staat dat hij de middelmatigheid wil bestrijden. Mm. Nou, Nederlands onderwijs presteert internationaal gezien goed... Um, uiteindelijk komt het dus neer op speciale aandacht voor alleen de top. Hij... En dat vindt u niet goed? Nou, we wilden daar heel graag met hem over praten. Maar uh, hij noemt bijvoorbeeld dat hij af wil van de industriële organisatie van het onderwijs. Zo schrijft hij dat in uh, de Volkskrant in ieder geval. Uh, tegelijkertijd wordt het onderwijs wel geconfronteerd met de korting Nou, industriële organisatie gaat erom om de kost, kosten te drukken en om te, te zorgen dat je een product van goede kwaliteit weer af te leveren. Ja, dat en, en daar ja, wordt een ja. beetje mee bedoeld dat uh, uh, wat hij wil geen industriële benadering, organisatie, maar dat je kijkt naar ieder individueel kind wat het kan, waar de talenten liggen. Um, nou ja, dat je een soort onderwijs op individueel niveau aanbiedt. Ja, de, die leerwegdifferentiatie, zo heet dat met een moeilijk woord, die bepleiten wij ook al langer. Maar als je die ambitie hebt, dan moet je dat wel koppelen aan het stelsel, de stelselmogelijkheden, de mensen en de middelen. Dus niet alleen maar de ambitie uitspreken, dat is een beetje management by speak. En tegelijkertijd maatregelen naar voren schuiven die heel erg... Uh, uh, het karakter hebben van een marketinggedachte. Nee, maar dan moet je ook daadwerkelijk de scholen de ruimte geven om tegemoet te komen aan die ambitie. En, en als je de scholen de ruimte geeft, wat moet je ze dan geven behalve de ruimte? Is dat dan ook meer geld? Hoor ik dat hierin doorklinken? Uh, zeker in deze jaren. De sluipende bezuiniging in het onderwijs ondanks het... Uh, uh, de, investeringsprogramma? De, juist, juist, ondanks het feit dat er gesproken wordt over een investeringsprogramma. Die investeringen vallen vies tegen, want uiteindelijk wordt het betaald... straks wellicht door de studenten. En tot nu toe is dat alleen maar gebeurd met middelen die genoemd worden als investeringen. Maar het zijn eigenlijk middelen die uit het onderwijs zelf gehaald zijn. Dus dat valt heel erg mee, of tegen zou je kunnen zeggen... Dus dat is enerzijds nodig. Anderzijds is aandacht voor de leerkracht nodig. Je moet de leerkracht in de positie stellen om uh, die ambitie ook daadwerkelijk waar te maken. En dat betekent dat wij uh, recht moeten doen aan het gevoel van de leerkrachten... dat ze nu niet zeker weten of ze wel capabel genoeg zijn... Om die gedifferentieerde uh, aanbiedingen, eh, VMBO, uh, HAVO en dergelijke, om dat ook daadwerkelijk te geven. Want, dus want dat, dat, dat merkt u dat er onzekerheid is bij, bij leraren, bij docenten, of ze wel uh, op individueel niveau het juiste kunnen aanbieden? Dat, dat blijkt ook uit onderzoeken, maar tegelijkertijd blijkt daar ook uit... dat dat vraag komt omdat men niet zeker weet wat dan nou precies de verwachting is. Het is volstrekt onduidelijk van waarop gekoerst wordt. Dus daar moet er zeker aandacht voor zijn. En zo zijn er nog meer punten waarvan je eigenlijk moet zeggen... dat op zichzelf die aandacht voor deze groep leerlingen terecht is... Uh, tegelijkertijd mag de aandacht voor de andere groepen niet verslappen. En dat betekent dat je naar de mogelijkheden van het stelsel, de mogelijkheden van de mensen en de mogelijkheden van de middelen moet kijken. En daar moet je dus ook aandacht voor hebben. Ja, want, want een van de opties is die hij aanbiedt, laat toptalenten dan het VWO in vijf jaar doen in plaats van zes jaar. Toen dacht ik, ja dat is in feite gewoon een klas overslaan. Ja, dat is, dat is zo en dat gebeurt dus nu ook uh, wel eens. Uh, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. Uh, van de andere kant is het een beetje een rare beweging. Tegelijk, uh, want nu, de komende jaren, moet uh, passend onderwijs worden ingevoerd. Zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat in het reguliere onderwijs de kinderen die uh, moeilijkheden hebben met leren. vanwege allerlei handicaps. in het reguliere onderwijs moeten worden opgevangen. En dan halen we de bollebozen eruit en zetten we die apart. of zetten we ze in een. Ja, aparte dat is niet stroom, het idee, dat hè? Een... Dat, ze, niet, dat ze, ze worden niet apart gezet. alleen ze, worden, ze krijgen een, een aparte behandeling. Een individuele behandeling? Ja, ja, maar hoe ziet u dat voor zich? Om de bolleboos een individuele behandeling te geven... in een groep van 31, waar ook kinderen zitten... die het minder snel en goed afgaan. U zegt, dat kunnen de leraren zoals het er nu voor staat niet aan... Nee, wat je ziet is dat het stelsel op dit soort oproepen reageert... door die kinderen apart te zetten. Anders is het niet te organiseren. Nee, nee, het op mij totaal, moet ik u eerlijk zeggen. <laughs> Komen we ook nog bij een onderwijsakkoord waarvan mensen zeggen... nou prima, alleen we weten niet precies wat erin staat. U vindt het geloof ik niet prima. Hè? Daar staat dus te weinig in, denk ik... om al deze veranderingen goed te kunnen doorvoeren. Nee, wij, wij zijn ook van mening dat we daar geen, uh, geen, geen uh, antwoord op kunnen geven op die vraag. Want, Want u weet ook nog niet uh, wat wij, erin staat. Wij, wij weten totaal niet wat erin staat. Dus uh, daar wordt een persbericht uitgegeven over een geheim akkoord. Wij vragen ons nu af wat die Kamerleden uh, daar eigenlijk voor vinden. Er zijn mensen in deze samenleving die weten meer wat, uh, dan de Kamerleden... van wat er straks in de begroting komt te staan. Um, maar wij weten het niet. Wij hopen dat het een heel goed akkoord is. Ja, maar u bent weggelopen bij, bij de gesprek hierover, toch, in eerste ja, ja, instantie? Ja, dat, ja, dat klopt. Uh, toen was het teken bij het kruisje, dat wilde zeggen, teken uh, even af... Dat, dat, dat we ons voorgenomen hebben bij het regeerakkoord... dat dat ook is wat jullie willen. Nou, dat wilden we niet. Daarom is dat overleg ook gestart. En vanaf dat moment zijn wij niet meer betrokken geweest bij dat overleg. En u heeft ook niet van uw collega's gehoord... wat er uiteindelijk in is komen te staan? Nee, dat hebben we niet gehoord. Alles moet geheim blijven. Nou, en Niet alles, hè? want wat we nu wel weten is dat die nullijn wordt losgelaten. Dat, dat oudere docenten het ietsje moeilijker krijgen. Dat wil zeggen dat ze toch weer wat meer moeten werken. En dat voor jongeren uh, banen uh, komen in het onderwijs. Nou, ten aanzien van die nullijn weten wij dat in het overleg tussen het kabinet en uh, de sociale partners... in het kader van het sociaal akkoord gesproken is over een alternatief van de nullijn in de collectieve sector. Dat heeft wat ons betreft dus niet zoveel te maken met uh, uh, dit akkoord. Maar dat is in het totaal van het sociaal akkoord uh, te nemen maatregelen opgenomen. Daar is eventuele doorbraak bereikt. Maar wat ons ook bereikt heeft is dat er nog gekeken moet worden of die maatregelen daadwerkelijk doorgevoerd gaan worden. Dus we weten niet zeker of er iets komt. Um, het tweede wat, wat, wat u zegt, en dat ging over uh, de, uh, het banenplan voor jonge leerkrachten. Het is volstrekt onduidelijk of dat vaste banen zijn, of dat banen zijn met perspectief. Hoe die gefinancierd worden, met welke middelen. Uh, komt dat ook weer uit het onderwijs, of komt dat elders vandaan? Ja, of komt dat dus... uit, uit de ouderen die moeten gaan inleveren? Ja, daar is iets heel interessants mee aan de hand. En in, in, voor zover wij weten is daarbij genoemd... dat er een bepaald document van de stichting richtinggevend zal zijn... En daarvoor is gezegd dat het budget beschikbaar voor seniorenregelingen... dat dat budget ook weer terugkomt voor de nieuwe regeling. En dus niet <lacht> kan worden voor andere uh, uh, maatregelen. Nou, meneer Hogeboom, ik benijd u niet. Het is een interessante materie, maar er is heel wat in beweging. Zal ik het zo maar samenvatten? Zo is dat. Vooral een geheime, met geheime akkoorden. Nog even en uh, het ligt op straat. Meneer Hogeboom, dank u wel. vicevoorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Goedemiddag. Graag gedaan. In de ochtend- en avondspits met NOS Radio 1 Journaal. Game of Love, Santana en Michelle Branch. Het NOS Radio 1-journaal Sport. Ja, een kinderboek met de medewerking van Arjen Robben. Het zit eraan te komen. In het boek wordt uh, beschreven hoe Robben dit jaar de Champions League gaat winnen. Hij gaf vanmiddag de aftrap voor het project. Het is namelijk een project dat tot een boek leidt. Bas Stigler, praat erover met Robben. Ik heb nooit zo geweten dat jij schrijven was eigenlijk. <laughs> nee, ik ga het ook niet schrijven. Dat gaan de kinderen doen. De eerste zin heb je wel geschreven, hè? Ja. Wat was die? Als kind droomde Arjen er altijd van om profvoetballer te worden. En wat gebeurt er dan? Dan gaan basisscholen aan de slag om er een boek van te maken. Ja, twaalf basisscholen uh, uit de provincie Groningen. Die gaan, uh, ja, gaan ieder een hoofdstuk schrijven en dan wordt dat uh, samengevoegd. En dan in samenwerking uh, met uh, de bekende schrijver Fred Dix van het uh, bekende boek uh, Koen Kampioen. Die uh, gaat het dan samenvoegen. En dat wordt een kinderboek. Het wordt een boek dat gewoon als een soort wilstra achtig boek wegleest. Ja, ja, en, en, en daarbij denk ik uh, wat, wat ons doel is en wat mijn doel is... is om het te, nou, te blijven stimuleren, het, het, het lezen en schrijven. En dat daar gewoon... Uh... Ja, denk ik... Um, goed is dat er veel aandacht voor uh, komt. En um, dat we met, met ja, hoeveel laaggeletterden in Nederland te maken hebben. En op die manier de boel uh, ja, stimuleren eigenlijk. Het gek is eigenlijk dat wij in Nederland altijd denken dat dat hier niet voorkomt. Nee, dan valt je dan toch tegen. Ja, jij <laughs> noemde een getal zo even bij de ja. presentatie van een miljoen. Ja. Mensen die laaggeletterd zijn, daar is mm -hmm. ook nog een van. Ja, ja ik, ik zelf ook wel. Uh, maar uh, ja, toch is het zo. Uh, blijkt uit de statistieken. Dus ik denk... Um, ja, ik denk dat dat gewoon in de da daarom juist heel belangrijk is. Om, om, ja, uh, het gaat toch om het, het, het goed kunnen functioneren in de maatschappij. En, en daarbij is uh, lezen en schrijven is natuurlijk uh, niet zo heel onbelangrijk. Nee, veel voetballers uh, doen dingen voor goede doelen. Dat vind ik een, uh, een goed punt. Steeds meer zie je dat. Um, kies je bewust voor dit? Omdat je zelf vroeger niet kon lezen en schrijven? Nou, nee. <laughs> ik heb er zelf gelukkig <laughs> geen problemen mee gehad. Maar... Um, Nee, ik ben hiervoor benaderd omdat ik zelf ambassadeur ben van de stichting FC Groningen in de maatschappij. En die ondersteunen eigenlijk meerdere goede doelen. En nu werden ze gevraagd door de stichting lezen en schrijven. En zodoende is de samenwerking tot stand gekomen. Tot slot dan. Wanneer is dit voor jou een succes? Wat moet dit opleveren?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 Nou ja, werkt niet. Maar ik, ik heb er nu uh, ik heb mijn eerste zin op papier. Ik weet niet of daar een prijs voor is. Voor de mooiste, de mooiste eerste zin. Dat was uh, Arjen Rob, hij zei dat tegen Bas Tichler. Uh, we hebben Bas Tichler nu aan de lijn. Uh, Bas, want jij hebt wel een interessant nieuwtje over Oranje. Ja, dat interessante nieuwtje, dat uh, is dat Wesley Sneijder alsnog eens opdoen voor beeld Elftal. Huh? Dat is natuurlijk wel een pikante pak... uh, zaak. Dat heeft te maken met een blessure van Giorgino Wijnomen. Die heeft vast van zijn enkel gekregen en kan dus niet meespelen in die wedstrijden die komen gaan. En toen hield Van Gaal nog wat twintig spelers over, dat was wat weinig. En nu dus komt dus toch Snijper terug, van wie Van Gaal dus een aantal keren heeft uh, gezegd en herhaald... dat Snijder fit moest worden en in vorm moest komen. Daar inmiddels ook wel aan heeft toegevoegd dat dat wat hem betreft wel weer op de goede weg lijkt te zijn. Maar uh, die weg uh, wordt als blijkbaar ineens wel heel snel afgelegd. Want die is, uh, voor zover mij nu bekend, onderweg zelf naar Noordwijk. Ja, want hij zei inderdaad twee, drie dagen geleden van uh, pas over een weekje of zeven zal hij waarschijnlijk fit zijn. Dus dan selecteer ik hem pas. Dus de, de nood is echt hoog. Ja, nood breekt vet. Zo is het. Uh, hij heeft er inderdaad ook wel bijgezegd dat uh, de grond spelen, dat ze wel weer de indruk wekte dat het wel weer de goede kant op ging. Wat er inderdaad nog niet was. Uh, maar hij zal dus gedacht hebben, en dat is een kwestie van tellen als er niemand meer beschikbaar is, uh, wie dan? En dan toch maar deze keuze. Maar die kant blijft het. En ik vermoed dat de bondscoach op de persconferentie maar dat zal pas woensdag zijn, die er nog wel het een en ander op gaat uitleggen. Zeker, daar verheug je je vast op, of niet? Ja, zeker. Goed, Bas Stichler, dank voor dit laatste nieuws. Wesley Snijder dus op weg naar het Nederlandse elftal. Heeft u een BMW?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 onder wie een Nederlander. Dat concludeert het Simon Wiesentaalcentrum... na een actie met posters in Duitse steden. In posters in steden als Berlijn, Frankfurt, Hamburg en Keulen... werd om tips gevraagd over nog levende SS'ers. Oud-PVV-kamerlid Hero Brinkman werkt weer voor de Amsterdamse politie. Hij was al politieman voordat hij de politiek inging voor de PVV. Vorig jaar werd hij veroordeeld vanwege bedreiging. Maar omdat hij in hoger beroep is gegaan, geldt dat nog niet als strafblad. Met een strafblad kun je niet bij de politie werken. Makelaars zijn positiever gestemd over de woningverkopen. In augustus werden er volgens Makelaarsland... 50 meer woningen verkocht dan een jaar geleden. En ook de NVM constateert dat er weer meer leven in de brouwerij is. En 17 fietsen die gisteren werden gestolen... bij een fietsverhuurbedrijf in Volendam... zijn na een paar uur teruggevonden in Duitsland. Ze stonden in een Litouws bestelbusje... op een parkeerplaats bij de duitse polse grens. Twee mannen zeiden dat ze de fietsen hadden gekocht... maar de rekening bleek vals en bovendien hadden ze geen sleuteltjes... bij de fietsen die allemaal op slot stonden. Tot zover. Het weer, Peter Kuipers Munneke. Ja, we hadden vandaag veel bewolking, behalve dan in het uiterste zuiden van het land. Daar scheen ook regelmatig de zon. Die tweedeling die houden we morgen ook een beetje, hoewel die scheidslijn tussen zon en wolken wel een stuk verder naar het noorden opschuift. Dat merken we vannacht al. Opklaringen met kans op mist in het zuiden van de, ten zuiden van de rivieren. En in het noorden van het land, daar blijven toch wel veel wolkenvelden voorkomen. Het koelt af naar 12 graden in Limburg tot 16 graden in het noorden. Morgen, dan begint de dag in het zuiden met mist. En als die is opgelost, dan schijnt daar volop de zon en wordt het zo'n 25 graden. In het midden en noorden van het land, daar is meer bewolking morgen. En daar blijft het kwik steken op 21 tot 23 graden. Na morgen, dan volgen een paar dagen met mooi weer in het hele land. Met middagtemperaturen boven de 25 graden. Dan okay, Kees met de verkeersinformatie. 60 kilometer file, dat valt mee voor deze maandagavondspits. Hier en daar in de Randstad een file van 4 kilometer. Zeker rond Amsterdam en Rotterdam. Maar de meeste vertraging op de A12, Utrecht, Den Haag. Een ongeluk was de oorzaak. Er staat nog 12 kilometer. Vanaf het lunetten tot woerden. Maar alle rijstok zijn weer open.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 Tennis. Iedereen kijkt er naar uit op de US Open. Kwartfinale tussen Rafael Nadal en Roger Federer. Zover is het nog niet. Ze moeten eerst nog winnen van hun tegenstander vandaag, Marcella Mesker. Goedemiddag, Marcella. Goedemiddag. Want tegen wie spelen ze vandaag, Nadal en uh, Federer? Um, tegen ervaren spelers. Federer neemt het op tegen de Spanjaard Robredo. En uh, Nadal tegen de Duitser Kolschreiber. Dus dat zijn uh, jongens die al jaren op de Tour spelen. Gerenommeerde namen. Maar. Beiden niet zo'n geweldig record hebben tegen uh, ja, de grote kanonnen Federer en Nadal. Robredo staat bijvoorbeeld 10-0 achter tegen Federer in onderlinge ontmoetingen. En Koolschrijber 9-1 tegen Nadal. Dus ja, dat biedt voor die twee tegenstanders niet zoveel perspectief. Nee, aan de andere kant is natuurlijk de vraag... hoe is de vorm van Federer en, en Nadal? Zijn ze nog in hun top? Nee toch? Niet helemaal meer. Of nou, ja, nou dan, dan misschien wel. Dan ja, nee, dan wel. Maar Federer ja. in ieder geval niet. Het gaat natuurlijk uh, om Federer. Uh, om daar zit iedereen uh, op te wachten van hoe speelt Federer. Uh, hij is natuurlijk met zijn 32 jaar... Ja, toch qua ranking in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Hij is als zevende geplaatst. Nou, dat is sinds uh, 2002 niet meer zo laag geweest. Dus ja, daar kijkt iedereen toch een beetje van op. Maar Federer uh, uh, kan natuurlijk nog steeds verschrikkelijk goed tennissen. Alleen... Het gaat meer met pieken en dalen. Hij kan het niet meer week in, week uit uh, opbrengen en uh, laten zien. Want ja, uh, New York... Daar heeft hij de titel vijf keer gewonnen. Maar dat is toch alweer een tijdje geleden. Dat waren de jaren 2004 tot en met 2008. Vijf titels op rij. Daarna niet meer. Uh, nog wel kansen gehad. Halve finales gehaald. Finale. Maar ja, uh, winnen niet meer. Dus uh, voor Federer is het een stuk lastiger dan Nadal. Want Nadal is uh, van... Uh, alle vier toppers, hè, want dan praat ik ook over de nummer 1 Djokovic... en de nummer 3 Murray, is hij toch wel in uh, blakende vorm. Hij heeft dit jaar uh, nauwelijks wedstrijden uh, verloren. Hij heeft negen titels zelfs gewonnen. En op hardcourts, terwijl hij toch een gravelspecialist is... heeft hij zelfs nog geen enkele wedstrijd verloren. Hij heeft daar dit jaar 18 wedstrijden op uh, gespeeld. En 18 wedstrijden is hij ongeslagen. En zijn knie speelt daar ook helemaal niet op... waar hij natuurlijk eerder last van heeft gehad? Ja, dat is natuurlijk heel merkwaardig. Wimbledon kon hij nog geen paar meter lopen. Toen verloor hij daar in die eerste ronde van die Belg Darcy. Daarna is hij uh, flink aan de, aan de training gegaan. En hij is die uh, gaan uitrusten. En op een gegeven moment uh, is hij teruggekomen. Is hij op de hardcourts gaan spelen. Ja, en, uh, en hij staat geweldig te spelen. Dus uh, wat dat betreft Nadal. Ja, als in zijn jonge jaren. Ja, dus dat zou een mooie wedstrijd met Federer kunnen worden. Met voor hem de beste kansen. Stel dat ze elkaar ontmoeten. Moeten, denk ik. Ja, kijk, de kans dat ze alle twee winnen vandaag in die vierde ronde is natuurlijk heel groot, en dan uh, wordt het een kwartfinale Federer Nadal. En je weet dat de winnaar van die wedstrijd ja waarschijnlijk wel doorgaat naar de finale. Want als je naar die andere vier namen kijkt die daar kans op maken... dan heb je het over Gasquet, Raunic, Tipsarevic, Ferrer. Nou, dat zijn niet de grote kanonnen. Die zitten in de bovenste helft. Murray, Djokovic, Berdy, Favrinka. Dus de winnaar van Federer en Nadal... Ja, dat, ze weten het alle twee, daar gaat het om. Die hebben een hele goede kans om die finale te halen. Misschien wel te winnen. Ja, En hoe gaat het dan lopen? 21-10 staat Nadal voor... Maar op hardcourts is die voorsprong wat kleiner. 7, 6, dus dertien keer gespeeld. Maar um, we moeten eerst afwachten of ze ja, winnen. Precies vanmiddag en vanavond. Maar het zou een prachtig affiche zijn voor het toernooi. Uiteraard. Dankjewel, Marcelle Mesker. Dan een lichtpuntje in de economie. De inkopers van bedrijven die kopen weer meer spullen in. En daar profiteren allerlei toeleveranciers ook weer van. Bij van der Landen in Veghol ligt er zo voor meer dan een half miljard euro aan orders op de plank. Dit bedrijf maakt sorteerbanden voor onder meer postbedrijven. En is uh, bovendien ook wereldmarktleider in bagagebanden voor luchthavens. André Meijnemaag ging kijken bij de fabriek in Veghel. En daar uh, spreekt hij met inkoopmanager Edgar Beers. Dit is een uh, bagagetransportsysteem waarbij bagagestukken uh, in een, uh, een bak worden gelegd. En uh, daarna wordt de bak getransporteerd. En het voordeel daarvan is dat je met grotere snelheden en grotere precisie een bagagestuk... ...kunt transporteren en naar de plaats van bestemming brengen. En waar worden dit soort systemen gebruikt? Dit soort systemen worden gebruikt uh, op luchthavens, de grotere luchthavens in de wereld... ...waar in de regel veel bagage doorheen gaat en waar grote afstanden moeten worden afgelegd. Want u bent groot in dat soort systemen? Wij zijn wereldmarktleider in dat soort systemen. Onze klanten zitten over de hele wereld, waar grote luchthavens zitten. Vooral uh, hubs, zoals Schiphol, London, Heathrow. De voorbije jaren ging het niet zo lekker in de economie. Heeft u daar veel last van gehad? We hebben zeker in... 2008 ook de teruggang van de economie gemerkt. Daarna is bij Van land een tijd stabiel gebleven. De laatste twee jaar zien we toch duidelijk weer een groei in onze orderportefeuille. En waar komen die orders vandaan? Die orders komen met name uit het buitenland. Met name uit de hoek van uh, de groei in de luchtvaart, grotere luchthavens. Maar ook de ontwikkelingen in internet aankopen en de daarbij behorende post- en pakketdiensten. En uh, opslaglocaties van internetbedrijven. U bent manager, met andere woorden, u ziet wat er binnenkomt aan orders, wat er gedaan moet worden de komende weken, maanden. Wat ziet u als u met die orders in de hand uh, vooruit kijkt? Wat voor soort tijd gaan we tegemoet? Ik denk dat uh, we zien absoluut een positieve ontwikkeling. Dat kunnen we ook onze leveranciers laten zien. Voor van der Landen is flexibiliteit is absoluut belangrijk. Daar zien we nog wel een uitdaging. Uh, bedrijven hebben hun voorraden verkleind en uh, ook de, de financiering is wat lastiger. Um, dus wij zien meer orders, maar we moeten ook met z'n allen werken om die orders flexibel en tegen korte doorlooptijden te kunnen uitleveren. Het is de harde concurrentie? Wordt er scherp geconcureerd op prijs? Er wordt zeer scherp geconcureerd op prijs. Iedereen wil in deze markt de projecten doen um, waar hij de komende jaren werk mee heeft. Dus we zullen moeten blijven concurreren op prijs, maar ook op, op kwaliteit en op doorlooptijd. Als u als inkoopmanager een cijfertje zou mogen geven aan de economie en de vooruitzichten, wat voor cijfer krijgt de economie dan? Een voorzichtige zes lijkt mij in de goede kant op gaan. Maar het was een stuk minder dan dat. Het ziet er uh, positief uit. Een voorzichtige zes wordt er dus in Vegel gegeven. Ik praat, praat verder met hoogleraar inkoopmanagement Arjan van Welen van de Technische Universiteit Eindhoven. Goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Karasso. Ja, een, een voorzichtige zes. Uh, vindt u het goed nieuws? Is er sprake echt van een uh, trendbreuk? Uh, nou, of het nou echt een trendbreuk gaat zijn, dat weet ik niet. Ik had overigens een 6,2 gegeven voor oh. uh, de economie. En dat waar komt die komma zo... vandaan? Nou, uh, die, komt, die, die komt voort uit het feit dat we nu twee zwaluwen eigenlijk hebben in deze zomer. De eerste zwaluw was in juli, toen we een, uh, voor het eerst boven de 50 kwamen met de Purchasing Managers Index. Dat betekent dat inkopers meer volume hebben weggezet in, dan de maand daarvoor. En de tweede zwaluw hebben we nu te pakken en die is uh, 53,5. Dus er is nu sprake van een echte stijging van de bedrijfseconomische activiteiten in de industrie. Uh, de, de index heeft alleen betrekking, dat zeg ik even, op de industriële bedrijven in ons land. Nou, dat zijn twee zwaluwen. Komt er nog een derde en een vierde? Dat is wel waarschijnlijk, gezien een aantal perspectieven die voorliggen. Dus ik verwacht dat dit nog wel even zal aanhouden. Of het een echte trendbreuk zal worden, moeten we nog nader bekijken. Ja, want u, u heeft het over perspectieven die voorliggen. Wat zijn die perspectieven dan? Waardoor u verwacht dat er nog meer zwaluwen bij komen? Nou, belangrijk is. Uh, Waardoor wordt deze ontwikkeling nou uh, veroorzaakt? En dat heeft te maken met uh, het toenemende orderbedrag uh, wat bedrijven weten te scoren. Traditioneel weten we al dat bedrijven-industrie erg sterk is in export. Dus ze halen uh, veel orders weg uit het buitenland. Dat was al een hele goede ontwikkeling de afgelopen maanden. Maar wat we nu zien, is dat er sprake is ook van een aantrekkende binnenlandse vraag. En dat is uh, goed. Dat geldt vooral voor bedrijven die in de investeringsgoederensector werkzaam zijn, zoals uh, van de landen. En voor bedrijven die halffabrikaten en componenten fabriceren voor dit type van bedrijven. En welke bedrijven zijn dat dan? Uh, uh, dat kunt zijn, u wat namen uh, de, noemen van, van bedrijven die het nu ook goed doen? Ja, dat zijn modulebouwers en dat zijn componentenleveranciers. Er uh, is een hele brede reeks van, van toeleveranciers waarvan het nu te ver gaat om daar uh, bedrijven te noemen. Ja, en, en wie profiteren daar dan weer uh, van? Nou, uh, in eerste instantie profiteren natuurlijk de werknemers die bij de betrokken bedrijven uh, werkzaam zijn, uh, die, die profiteren daarvan. En ook de toeleveranciers, voor zover die in, ja vooral dan kijken we naar Nederland, in Nederland gevestigd zijn. Want uh, de bedrijven zoals Van de Landen hebben over het algemeen een inkooppalet waarbij ze uh, een deel, tussen de 20 en de 30 procent schat ik, wegzetten bij lokale toeleveranciers en de rest in uh, Europa inkopen. En kan het ook leiden tot, tot nieuwe banen of is het daar dan nog te vroeg voor? Daar kijken we ook naar uh, in het panel wat wij maandelijks uh, uitvoeren. En uh, dan zien we dat dat nog niet het geval is. De werkgelegenheid eilt over het algemeen enkele maanden na. Um, en we zien nu nog dat uh, de werkgelegenheid ook de afgelopen maand uh, in navolging van voorgaande maanden is afgebouwd. En ik denk dat dat eerlijk gezegd nog wel een drie tot vier maanden op zich zal laten wachten... totdat we daar een omslag gaan zien. Okay. Maar ik verwacht dat zeker. Ik hou die twee zwaluwen bij me, dat beeld. Dank u wel, Arjan van Welen, vanuit Aardra. Eindhoven. Dan komen we bij Kees Kwaks. Een uh, avondspit 60 kilometer file. Had je het net over, Kees? Ja, ietsje meer. op 70 kilometer zitten we nu. Toch valt die nog wel mee. Uh, uiteraard op de vaste plaats in de Randstad. Hier en daar langzaam rijden en stilstaan. De langste file is de A12, Utrecht-Den Haag. Een ongeluk was de oorzaak bij Harmelen. Er staat nog 10 kilometer nu tussen knoppen, de lunetten en woerden richting Den Haag. Alle rijstrokken zijn weer open. Op de A27, ook daar een ongeluk, van Utrecht naar Breda... Bij knooppunt Gorkum staat 5 kilometer. De linker is daar dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Afgelopen anderhalve week was er natuurlijk veel te doen rond Alpe Duzes. De inzameling van geld voor kankerbestrijding. Geld wat uiteindelijk voor een deel naar managers is gegaan. Daar waren weer een aantal mensen boos over. Jeroen de Jager is vandaag in Amsterdam omdat de collecte voor het kankerfonds start... Jeroen, jij vertelde dat in Amsterdam geluidswagens zouden gaan rondrijden die mensen ja. oproepen geld te geven. Heb je die al gezien, die wagens? Ja. Nee, die hebben, nee, nog niet. Die heb ik wel gesproken. Die zijn onderweg, maar het is stressen hoor, dat collectanten bestaan. Ze hebben, zijn vrijwilligers natuurlijk, Lucilla. Ze hebben gewoon hun baan en dan moeten ze uh, op afspraken of op, op, op oproep van het Radio 1 Journaal op een plek zijn. Dat is nog niet zo eenvoudig, dus uh, ze komen eraan, hebben ze beloofd. Uh, dus dat horen we tussen 6,5 en 7, waarschijnlijk. Dus ik ben even uh, opgeschoven naar een winkelcentrum hier. En dan gaan we gewoon even live uh, wat we dan noemen Vox uh, Pop halen. Vox Populi, de stem van het volk. Maar in dit geval de relevante stem van het volk in de zin van gaan mensen geven. Met dat nieuws wat we hebben gehoord over uh, Koen van Veenendaal van Alp Dusses, die uh, toch uh, geld aan de strijkstok heeft laten hangen... en over uh, uh, uh, het andere bedrijf. Uh, uh, help me even. Uh, Inspire to Life, bedoel je? To... Ja, ja, ja, die. En dan is de vraag aan mensen, gaan ze geld geven aan KWF-kankerbestrijding? U misschien? Uh, sorry, I oh, don't heb je dat probleem natuurlijk als je dat live doet. Gaan jullie geld geven aan kankerbestrijding? Nee, KWF? op dit moment niet. Waarom niet? Omdat ik student ben en mijn geld ergens anders heb besteed. Aha. Ja? Ja, dat weet uh, je, hetzelfde verhaal. Ja? Is het zo'n krappe staan? Weet je wel, ja. Oké, okay. gaat u geld uh, geven? Aan KWF Kankerbestrijding? Uh, hangt een beetje vanaf, denk ik. Wat wat, vanaf? Uh, nou ja, dat is rond die Alp die 6 wat laatst gebeurde. Als zij er zaak van maken, dan uh, misschien nog wel. maar... Gaat dat... dat dan een, een rol spelen? Ja, zeker. Ja, het is gewoon schandalig wat er gebeurd is natuurlijk. Ja? Ja, gewoon dat mensen zoveel in hun eigen zak steken, niet het onderzoek. Ja, dat is gewoon niet de bedoeling, vind ik. En dat gaf u andere jaren wel? Af en toe. Af en toe. Ik collecteerde af en toe. oh u ja. collecteerde zelfs Ja, nou, eenmaal per jaar. Ging dus was... u met de bussen op pad? Ja. En dat doet u nu ook om die reden niet? Uh, nee, nu doe ik gewoon überhaupt niet. gewoon überhaupt niet. Zomaar, dat is niet echt met reden, maar gewoon... Uh... Maar goed, ik ga, ik ga waterkomen. Oké, okay, ik hoorde even in mijn koptelefoon iets. Het ontging mij even. Misschien is dat wel relevant. Uh, Lucella, je had een tweet ontvangen of zo? Wat zei je? Had jij iets van een tweet ontvangen waar je me op wilde wijzen? Dacht ik dat iemand dat zei? Nee hoor, nee, nee. Dat nee is, uh, okay. Je hebt iets in je oor gehoord wat u, ergens anders over ging. KWF-kankerbestrijding? Uh, helemaal niet over nagedacht. Met het nieuws van de laatste tijd? Want ze komen wel langs uh, vandaag of morgen. Hè? Het is deze week. Ja, um, ik denk het wel. Toch wel? Ja. En wat is dan het motief, ondanks dat nieuws? Of heeft u dat nieuws überhaupt niet gevolgd? Ja, ik heb het nieuws wel gevolgd. Ja. De, wet de wetenschap die de erachter wetenschap. zit. Ja toch belangrijk dat er geld komt voor die kankerbestrijding? Ja. Want ja. familie ook? Uh... Ja. ja. ja. Ook. Dat is dan ook een persoonlijk motief. Dat hoor ik bij meer mensen trouwens. Ja. Ja. ja. Hoeveel? Dat ga ik niet zeggen. Oké, oké, oké. Hebben we nog behoefte aan meer reacties? Uh... Nee hoor, we gaan door Jeroen. Ik... We horen je gewoon okay, na zes. Okay, Dankjewel voor jou. Ik kan hier bij de Jumbo volop. Okay, enthousiaste later. werk daar. Dankjewel Jeroen de Jager jo. vanuit Amsterdam. Politiek op Twitter. Elke dag bespreken wij de politieke actualiteit aan de hand van een tweet. Vandaag van Peter van Heemst, de oud pvda kamerlid en nu gemeenteraadslid in Rotterdam. 3200 volgers, nu een heleboel luisteraars. Goedemiddag meneer van Heemst. Goedemiddag mevrouw. Eerder veroordeeld voor bedreiging met bel en nu politieman, zo luidde de tweet van u. Uh, en dat gaat over oud PVV-Kamerlid Hero Brinkman, die weer bij de politie aan de slag gaat. Ja. Wat ja, vindt ik u vond het, ervan? Uh... Nou, ik vond het op zijn uh, zachter gezegd uh, opmerkelijk... Uh, dat iemand met een uh, veroordeling achter de rug... ik weet niet precies wanneer dat speelt... ik dacht, uh, die veroordeling is van september 2012... Ja, jaar geleden. Aan, de bij de, aan de slag gaat bij de politie. Uh, nou, het kan zijn dat het, dat het normaal is. Het was een bedreiging met Bijl... waar hij een voorwaardelijke geldboete voor heeft gekregen. Dus dat is een, een vrij lichte straf, ik weet het niet... Het kan ook zijn dat, de, dat hij gewoon een beroep heeft gedaan op een terugkeerregeling. Dat oud-politiemensen blijken dat te hebben. Het ja. is in de loop van de dag uh, duidelijk. Maar het kan ook zijn dat de politie uh, misschien een hele nieuwe aanpak heeft. Uh, en ja, zeg maar, uh, mensen die veroordeeld zijn voor zo'n vergrijp... of vergelijkbare uh, vergrijpen... Uh, daarbij de politie geen last meer van hebben. En dus van harte welkom zijn. Dus het roept heel veel vragen op. Ik vond het een zeer opmerkelijke combinatie terug naar de politie... Ja, met een behoorlijk recente veroordeling uh, wegens bedreiging met pijl. Ja, dat, dat zou kunnen omdat hij beroep heeft ingesteld. Daarom is dat vonnis nog niet onherroepelijk geworden, hebben wij van het Openbaar Ministerie okay. begrepen. Uh, de politie was er kort over. Uh, daarin werd gezegd, hero Brinkman werkt per 2 september weer bij de eenheid Amsterdam. Alle persverzoeken aangaande deze tewerkstelling worden niet gehonoreerd. Dat ja, klopt taalkundig wel, alleen ik dacht het ja. is bijna een taakstraf, tewerkstelling. Ja, nou, dat dacht ik ook toen ik dat zag. Maar, maar ik, vind het, ik vind het wel spijtig. Ik vind het ook geen goede lijn. Uh, Ero Brinkman is een zeer politieke en publieke figuur geweest. Uh, voor hem pleit ook hè, dat hij uh, zelf naar die rechtszitting is gegaan... voor de politierechter te Haarlem. En die had die zaak eerst zeg maar, uh, uh, achter, uh, een beetje in, in, in, in achter gesloten deuren willen afdoen. Maar Brinkman zei, nee, ik ga erheen. Ik wil mijn verhaal vertellen... En dan is het een beetje sneu als nu de politie zegt van. Uh, elk verzoek van de pers om hierover te praten wijzen wij af. Ik weet niet of de heer Brinkman zelf in een positie zit om dat toe te lichten. Dat zou wel bij hem passen. Ja, maar het mag uh, niet. Maar Kenelijk. ik vind wel, dat, ik vind wel dat, dat, dat, dat je over dit soort dingen. Uh, ja, ook richting samenleving en misschien ook richting collega's van, van de heer Brinkman en andere politiemensen. en richting politiek zou je gewoon uh, ja, duidelijkheid en, en opheldering moeten willen verschaffen. Want hij is politiek nog actief als statenlid in Noord-Holland. Dat is geen bezwaar om dat te combineren met, uh, met nee, een, een baan bij de politie? dat kan. Dat vind ik ook helemaal geen bezwaar. Helemaal niet. Dat vind ik juist goed dat bedrijven en organisaties zeggen... ook mensen met een politieke functie zijn hier welkom. Maar als je zelf politicus bent, dan zou je toch ook wel een aandrang moeten hebben... Uh, om toe te lichten waarom uh, dit in jouw ogen kan... En er is misschien nog één ding wat ik daarbij wil zeggen. We hebben, dacht ik, een week geleden of zo... Uh, gezien dat een politiechef die een heel belangrijke nucleaire top in Nederland... aan het voorbereiden was, ineens van het project werd afgehaald. Omdat er twijfel bestond aan zijn in integriteit. Omdat hij vragen van een sollicitatieprocedure afdagen. zou hebben doorgespeeld aan een ja, bekende. Dat zou, ook daar was weer geheimzinnigheid troef. Uh, dat vind ik ook niet goed. En je kan natuurlijk ook je de vraag stellen van ja, uh, als, als in dit geval iemand van een project wordt afgehaald en in het andere geval van Bringman, kan je gewoon weer op een project bij de politie aan de slag. Ja, dan is dat ook een reden om uh, toelichting te geven, om uit te leggen dat daar niet met twee maten wordt gemeten. Dus als ik het overzie, dan is het echt opmerkelijk, dan roept het heel veel vragen op, dan is het jammer dat het allemaal zo geheimzinnig is en blijft. En dan zou ik, als ik in de Raad van Amsterdam zat als gemeenteraadslid... mijn burgemeester om opheldering vragen. En als ik nog steeds in de Kamer zou zitten... dan zou ik als woordvoerder politie en veiligheid de minister aan zijn jasje trekken. Maar ja, u zit in Rotterdam, hè, meneer Van Heemst. Ja, dus ik hoop dat, uh, dat er iemand luistert. <laughs> en dat er iemand luistert uit Amsterdam of uit de, de Kamer. Is, het mooie van Twitter is dat je over alles een mening kunt geven. Nou, bij deze. Meneer van Heems, Peter van Heems uit Rotterdam, dank u wel. Graag gedaan. Goedemiddag. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Hier is Freddy Fontijn. Ja, de Franse premier RO zou vanmiddag de betreffende parlementsleden bewijzen laten zien. D'abord, les vidéos que nous avons reçues depuis d'Amas depuis, depuis quelques jours, qui sont très caractéristiques d'une intoxication à un neurotoxique. Euh, ces vidéos sont suffisamment concordantes et de multiples sources pour, pour, pour avoir un avis, je dirais, assez sûr sur le sujet. Deze Franse specialist bij tv-zender France Cat was er al zeker van dat er sprake was van een chemische aanval. En het gaat er dan nu om of de Syrische president Assad daarachter zit. Woensdag volgt dan een debat in de Assemblée Nationale over de vraag of Frankrijk betrokken moet worden bij een militaire actie tegen het Syrische regime. En daar gaan we het straks ook nog over hebben in dit radio in Na zessen zeker. De grootste bond in Zuid-Afrika heeft nieuwe stakingen aangekondigd in de goudindustrie. Ze vertegenwoordigen zo'n 80.000 mijnwerkers en zeggen dat die vanaf morgen het werk gaan neerleggen voor een hoger salaris. De eisen kunnen oplopen tot 60% meer loon, terwijl de werkgevers maar tot 6% willen gaan. Persbureau Reuters meldt dat de bonden dreigen dat de mijneigenaren met hun bot geweld uitlokken. Terwijl de werkgevers zeggen dat de loonsverhoging uh, er zal leiden. Gaat lekker zo dat de mijnen moeten sluiten en dat duizenden mensen hun baan verliezen. Vorige stakingen bij de mijnen leidden tot grote sociale en politieke onrust... toen politie het vuur opende op stakers. Toen vielen er 34 doden. Vandaag is de laatste dag van de zogenoemde transfer window. Dat is de periode waarin spelers mogen worden verhandeld. Gisteren werd bekend dat Bill van Tottenham Hotspurs naar Real Madrid gaat voor 100 miljoen euro. Maar het gaat niet altijd om zulke grote bedragen, vertelde spelersmakelaar Rob Jansen vandaag in Dit is de Dag op Radio 1. En bijvoorbeeld KK, dat vond ik ook vrij opmerkelijk, van Real Madrid... voor 0 euro terug naar AC Milan. Gratis? Ja, en die is ooit gekocht voor 65 miljoen. Dus dat was wel een goede investering. <laughs> Kregen ze er nog wat anders bij, of uh, was het gewoon helemaal niks? Bloemen. Bloemen. <laughs> en met de ingang van vandaag zijn echt alle scholen in Nederland weer begonnen. Het laatste was de regio waar Wateringen in ligt. De ouders daar die houden allemaal heus wel van hun kinderen. Maar Omroep West vroeg op het schoolplein wat ze ervan vonden... dat de kinderen weer naar school gaan. Ja, wel lekker. Het is meer rust thuis. Ja, ik vind het wel weer lekker, ja. Weer even een beetje rust in huis. Ze gingen zich een beetje vervelen. Vakantie is leuk en naar school gaan is ook weer leuk. Een vrouw in Woutering wil lid worden van de plaatselijke visserijclub. Alleen ze is geweigerd omdat ze een vrouw is. Dat pikte ze niet. Ze heeft aangifte gedaan bij de politie van discriminatie. De vissers vinden het onzin: dat vertellen ze bij Omroep Brabant. Ik denk, ja, mensen zijn binnen mee bezig. Wat binnen mee bezig. Onze eerste reactie is. Eh, ja, het is zeer vervelend dat dit weer, weer voorkomt. Nou, ik vind het erg ver gezocht. Erg vergezocht. Eigenlijk vind ik het een beetje een kwad door de bocht actie. Ze dus ze zich toch beter een klein beetje kunnen informeren. van ja, hoe, het, hoe dat in elkaar zit. Ja, de vrouw heeft inmiddels een gesprek gehad met de officier van justitie. Ze willen ook nog naar het college voor rechten van de mens. Omroep Brabant meldt nog dat het de vorige keer dat een vrouw lid wilde worden van de club... dat dat 13 jaar geleden is. Dat is toen na een goed gesprek niet doorgegaan. Ja, dit dus. Dit was vandaag in grote delen van Midden-Brabant niet te horen. Het is het alarm dat iedere eerste maandag van de maand om 12 uur wordt getest. En dat is dus nodig, want in delen van Waalwijk, Gilzen, Rijen, Goorle, Tilburg, Loon op Zand en Dongen bleken die sirenes niet te werken. Een woordvoerder van de veiligheidsregio maakt zich niet ongerust. Als er iets gebeurt, zegt hij, dan zijn er nog genoeg andere middelen, zoals NL Alert, Twitter en geluidswagens. Volgens mij zijn er ook allemaal discussies in de politiek om dit alarm op de eerste maandag om 12 uur af te schaffen. Tot zover het mediaoverzicht gemaakt door Freddy van Tijn. We gaan richting het nieuws van 6 uur. En zoals gezegd, na zessen praten wij verder over Syrië, onder meer over de rol van Frankrijk.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 Burgers worden weer baas over vraag en aanbod. De tussenhandel wordt uitgeschakeld. Ontstaat hier van onderop het Nieuw Europa. Vanavond in tegenlicht 5 9 bij de VPRO op Nederland 2.